Dit is Jeroen Chapkema met het NOS Journaal. Het KNMI heeft voor vanavond en vannacht code oranje afgekondigd... voor delen van noord en Gelderland. Daar kan 5 tot 10 centimeter sneeuw blijven liggen. De NS en ProRail bereiden zich voor op een dag... met moeilijke weersomstandigheden voor het treinvervoer. Het KNMI houdt verder in de nacht rekening met zware windstoten... in Limburg en Zeeland. In Rotterdam worden kades afgezet vanwege hoogwater... en morgen gaat mogelijk ook de gaan mogelijk ook de Maaslandkering... en de Oosterscheldekering dicht. De Nederlandse staat verkoopt opnieuw een deel van de aandelen van de ASR. De verzekeraar was onderdeel van Fortis, dat in 2008 samen met ABN AMRO werd genationaliseerd. Waarschijnlijk worden de aandelen op 17 januari van de hand gedaan. De staat houdt daarna nog een belang van 50,1 in de verzekeraar. Een interne commissie van het Amerikaanse ministerie van Justitie... stelt een onderzoek in naar de FBI. Er wordt speciaal gekeken naar de handelingen van FBI-directeur James Comey. Hij heropende elf dagen voor de verkiezingen het onderzoek naar de e-mails... die Hillary Clinton als minister via haar privéserver had verstuurd. Bij een brand in een huis in Baltimore in de Amerikaanse staat Maryland... zijn zes kinderen omgekomen. Hun moeder en drie andere kinderen hebben het overleefd. De vader was niet thuis...